Streepje ask. Oké, okay, uh, welkom bij de Bartmees I-Ask uh, e vragenuur. Het is de 28e vandaag, toch? Ja, 28e. Uh, wat ik al zei, tom is er niet. Uh, maar we gaan toch kijken of we er wat leuks van kunnen maken. Wat gaan we doen? In eerste instantie uh, gaan we de vragen die bij I-Ask e binnengekomen zijn, zijn er een stuk of 4-5. Even doorlopen. Vervolgens heb ik een verhaaltje over uh, 24 Kitchen. Dat is een, volgens mij Amerikaans tv-programma. Nou, misschien dat het in Nederland ook wel uitgezonden wordt. Uh, en er is ook een app van en die gaat over recepten. Dan uh, heeft Nancy iets wat ze nog niet aan mij verraaien heeft, maar het was leuk, zei ze. Dus dat gaat ongetwijfeld uh, helemaal goed komen. Dan heb ik een verhaaltje over 50 languages. Dat is een uh, app waarmee je woordjes kunt oefenen en kunt leren. Ik uh, vond het een heel grappig ding. En vervolgens wat er hier nog in chat aan vragen of andere zaken ter tafel komt. Ik was een beetje laat met het uh, versturen van wat we gingen doen. Uh, we zijn druk bezig om uh, mensen van Apple hier ook bij te krijgen. Het leek er even op dat dat vanmiddag ging gebeuren, maar... Dat zeiden ze vanmorgen vroeg af. Dat het niet kon. Dat is jammer. Want anders hadden we ze aan de tand kunnen voelen over IOS 6. Uh, zijn er dingen die iemand kwijt wil als huishoudelijke mededeling? Dan kan dat nu even. Anders gaan we beginnen. Nou, ik heb wel even een vraagje, Dirk. Ik wilde uh, de, uh, het vragenuur van vorige week, dus de podcast, downloaden. Ik krijg dat niet voor elkaar. Joh. Hoe werkt dat? Ehm... Um... Is het akkoord als we die als eerste vraag naar achteren schuiven? Rutte ben jij geloof ik. Om u te dienen, ja. Ja, nee, dat is prima joh. Oké, okay, doen we dat. Um, eerste dingen die in i e ask daarvoor zet ik even de microfoon vast. Ik uh, had ook nog wat. Oh. Dan was je net op tijd, want de vinger hing al boven de L, geloof ik. Ja, pleurtje. Nee, dat hoort eigenlijk op de e-ask, maar ik zag het pas, uh, pas net, ik, weet, ik heb het nergens gelezen. Maar als je bij iOS in de router de interpunctie verandert, als hij op niks zegt, op nul, op nul dan uh, krijg je vaak geen symbolen meer op het toetsenbord. Dan kun je het niet meer invoeren. Heeft het iemand al ontdekt? Nee, had ik nog niet ontdekt. Dus als je de interpunctie op 0 zet, dan zie je gewoon helemaal niks meer. Tenminste, ja, dan, dan zal hij ook wel geen symbolen voorlezen. Op zich is dat nu wel logisch dat hij dan geen dubbele punten en dat soort dingen meer voor wil lezen. Maar ook die schuiven gewoon even achter en dan ga ik daar eens even over hebben straks. Goed, ik pak de microfoon en ga aan de slag met vragen. Dit was een vraag van Lon heet zij, geloof ik. Uh, dat hebben ze inmiddels veranderd in de App Store. Als je bij um, uh, een app zoekt, dan moet je af en toe een keer vaker van boven naar beneden, weer naar de zoektekst gaan rustig en dan naar rechts wegen. En dan kom je er gewoon de prijsknoppen tegen en de koop app knoppen. Dus volgens mij is dat nu beter. De vraag of de app van TomTom Tom volledig toegankelijk is. Um, volgens mij is die vrij behoorlijk toegankelijk. En je moet af en toe wel wat uh, nummers, wat knoppen, hun eigen label geven. Anders dan gaat dat niet goed komen. Maar wat je heel sterk bij die navigatie-app ziet is dat ze uh, heel erg verschillen van versie tot versie. Dat is op zich best wel jammer. Um, maar... Dus zodra er een update van TomTom is, dat geldt eigenlijk ook voor Navigon, uh, kan die of beter of, uh, of minder zijn. Dat was een vraag van Ruud geloof ik. Ja, dat ging over, over de capaciteit van een iPhone waar die 2G gebleven is. Volgens mij is dat gewoon het operating system van Apple, dus het uh, iOS wat uh, zoveel ruimte inneemt. En um, ze doen dat uitbundig. Even uitbundig op een 64 gig iPad. Als op een 8 gig iPod. De vraag over de uitspraak bij iOS 6. daar hebben we in feite de vorige keer over die podcast al een beetje over gehad. Uh, volgens mij kun je drie dingen doen. Je kunt of terug naar iOS 5. En dat verliep vrij soepel, zei Roger. Vorige keer. Of je kunt uh, de compacte stem gebruiken. Of je gaat naar de Belgische stem. Uh, Ellen heet ze geloof ik. Dat zijn denk ik ongeveer de alternatieven. En terug naar iOS 5. Ja god er is een optie als je zoiets hebt van die nieuwe dingen die erin zitten. Dat, dat komt allemaal wel. En dat is ook helemaal niet erg. Het is ook helemaal prima als je van 5.1 update naar 6.1. Er schijnt overigens, en dat had ik willen uitzoeken, maar daar ben ik niet aan toegekomen, nog een methode van downgraden te zijn die altijd wel lukt zonder dat je SASH-files bewaart. En dat schijnt via het e-mail nummer van je iPhone te kunnen. Dat is een uniek identificatienummer voor je, wat iedere iPhone dus, uh, ja, zoals het, nummer als, het woord als zegt, uniek maakt. En met dat nummer schijn je toch nog terug te kunnen. Ik snap overigens niet dat ik dat niet al gevonden heb. Want ik heb echt heel erg hard op internet rondgekeken naar de downgrade verhaal van vorige week. Maar goed, dat heb ik dan schijnbaar gemist. Of het is zo nieuw dat het toen nog niet opstond. Dat kan natuurlijk ook nog. Uh, de containers in de rotor, die, uh, die krijg je op internetpagina's. En... Volgens mij zijn dat die landmark dingen, maar dat weet ik niet zeker. Misschien dat mens daar wat uh, zinnigs op zegt. Dus als je op een pagina bent en je draait de rotor naar containers... ...en dan ga je op een neer vegen met een vinger. Wat je dan, welke dingen je dan springt. Weet jij dat toevallig mens? Of dat hetzelfde is als landmarks? Nee, sorry, dat kan ik even gaan. Nee, nee, dat kan niet. Dat We, weet ik niet, sorry. <laughs> en dan stond dacht ik, oké, okay, dan ga ik daar dat nog wel even goed uitzoeken... En er stond nog een vraagje. Nee, dit is zeker niet om het lijstbeeld te veranderen. Dat is volgens mij echt uh, richting baarlijke nonsens eigenlijk. Maar goed, of, uh, dat weet ik dan wel niet. Dat kan ook best. Goed, dit waren de vragen die bij uh, e binnengekomen waren deze week. Die um, zijn daarvan. Ruud is daarvan hier. Ruud, was dat verhaal voor jou duidelijk van het geheugen? Ja, maar ik heb er toch nog wel een vervolgvraag op. Want uh, ik wil best aannemen dat dat het besturingssysteem is. Maar hoe kan het dan dat op verschillende apparaten uh, verschillende grootte uh, in dat uh, vakje staan bij overige. Hè? Ik zie op een andere iPhone dat het 0,8 is. Ik zie op mijn iPad dat het uh, ook zoiets is. Uh, terwijl er hetzelfde besturingssysteem op draait. Ik weet, ja oké, okay, het is wel het, hetzelfde nummer, maar ik weet niet of, ik, of het uh, het exact hetzelfde besturingssysteem is. Het kan best dat de drivers van de iPad uh, veel groter zijn bijvoorbeeld, omdat het scherm groter is en meer kan. En de iPad heeft bijvoorbeeld een schakelaartje wat je uh, andere dingen mee kunt als een schakelaartje op de iPhone. Dus het, het, het zijn wel andere zaken of je een... Uh, iPod operating system hebt of een iPad of een iPhone. Zij hadden dan niet dat de iPod en de iPad niet kunnen bellen. Dus ik kan me wel voorstellen dat het. Uh, dat er wat verschil in die getallen zit. Het zou me verbazen als de ene het dubbele van het andere is. Dat zou wel raar zijn, denk ik. Ja, en dat is dus het geval. En dat bevreemd mij dus enigszins. Ik zal straks hier even op een iPod kijken als daar de stem van aan wil. Wat die uh, hier aan geheugen. ...voor iOS uh, uh, neemt. Want bij jou was dat 2 gig of zo, als ik me goed herinner? Ja, 2,2 gig. En het is geen iPod, maar een, een iPhone 8 gig. He, dus een, uh, gewoon een iPhone 4 met 8 gig geheugen. Oké, okay, dan moet ik hier straks even ergens een iPhone 4 op gaan speuren. En hij heeft de uh, iOS 6? Nee, hij heeft gewoon iOS 5.1. Oké, okay, ga ik kijken of ik een iPhone 4 met iOS 5.1 kan vinden. Goed, dan ga ik even mijn stem omzetten naar de langzame stand en naar de hq stem en dan gaan we beginnen met het programmaatje 24 kitchens. Dit kost even een half minuutje. Tom vanuit de auto op weg naar Overberg. Um, ik weet niet of dit gaat lukken want ik zit natuurlijk op mijn iPhone 3G. Even voor Dirk, Ruud en ik hebben dat van de week al uitgebreid zitten te bekijken, ook op mijn iPhone. En als je naar de verschillende iPhones kijkt, dan zie je overal bij overigens ongeveer 0,8 gigabyte staan. En bij Ruud was dat dus 2,2. Dat verbaasde ons nogal. En het eerste waar wij naar gekeken hebben, is naar de grote hoeveelheid mail die op Ruud's iPhone stond. Dat was een Google, een, een, een Gmail-adres, maar dat kon het ook niet zijn, want dat hebben we verwijderd, dus het blijft een vreemde zaak. Maar ook op mijn iPhone, op een 4, is het maar ongeveer 0,8 dat wij overigens staat. Ik hoop dat dit gelukt is. Ja, dit is in ieder geval uh, loud en clear, kunnen we wel zeggen. Ja, nee, het klopt. Dit klopt helemaal. Ik heb ook nog even een vraag voor Dirk. want over dat e mailgedoe gedoe gaat hij dat volgende week uh, aan ons uh, meedelen? Nou, dat beloof ik nog niet, maar ik zal wel trachten dat voor volgende week uit te zoeken. Dus ik heb er nog niet even snel wat over kunnen vinden. Ondertussen heb ik wel wat gevonden over die containers. Uh, die containers, ja, ze geven hier als voorbeeld, als je in de mail berichten staat en je wilt direct naar de uh, inhoud van de mail. De, dat, noemt, dat is onder andere van container naar container, blijkbaar. Oh, wat mooi. Nou, misschien uh, mag ik er ook uh, nog even tussendoor met het volgende. In uh, Apwijzer, daar is uh, verschenen een dossier, dat heet dossier IOS 6 en voice-over. En wat Alwin net vroeg over uh, die, die uh, symbolen en zo, dat staat daarin beschreven. Daar uh, staat nog wel het een en ander in. Misschien, uh, als jullie dat niet hebben, dan is het misschien wel aardig om dat bij appwijzer te gaan ophalen. Ja, dankjewel. Ik, had nog, ik heb het gezien, maar ik had het nog niet gelezen of wat daar ook in stond. Maar ik zal het hele dossier eens lezen. Deze plaat van hier en daar een stukje. Oké, okay, die maakt inderdaad mooie dossiers. Die had ik nog niet opgehaald toevallig. Maar hij uh, doet daar een hoop werk in. Goed, ik heb eindelijk mijn... Uh, tenminste, net nog... Rotorknop. Ja, hij is helemaal... Joppie toppie en uh, met een goede stem. Ehm... Um, Ik heb het verhaal van Tom gehoord. Dat schijnt dus 3G ook af en toe te werken. Ik heb dat ook wel eens een keer niet zien werken. Dat is wel grappig, Tom. Dat je er gewoon even bij kunt komen. Ja, dat geheugen, dat weet ik dan ook even niet wat dat is. eerlijk gezegd. En ik, misschien dat als je hem aan iTunes hangt. Dat je daar wat aan kunt zien. En... Nee. Nee, ik weet het niet. Nog niet, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, 24 Kitchen. Dat is een uh, receptenprogramma. En ja, die kwam altijd geloof ik tegen. En dat is wel uh, ja, grappig en leuk. 24 Kitchen. Oké, okay, 24 Kitchen. Volume. Spreeksnelheid. 25 24 Kitchen. Vandaag. Als ik het appje start, kom ik in een schermpje. Ja, dat, dat is wel een beetje een hele grote open deur. Dan kom ik in een scherm met de volgende dingen. Een vandaag knop. Afgelopen week. Afgelopen week. Mijn recepten. Mijn recepten. Over 24 kitgen. Instellingen. En instellingen. Nou, door nieuwsgierigheid gedreven ga ik er altijd weer eens kijken. Ik tik instellingen dubbel. Deurknop. knop. Berichten opvangen. Berichten ontvangen, dat is een soort koptekstje, zegt hij er niet bij. Push notifications. Push notifications. Schakelknop aan. Nou, weet ik niet wat dat ding mij als push notifications zou kunnen gaan willen zenden, maar. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat dat is. Misschien dat als dit dat inmiddels gehad heeft, misschien als hij nieuwe recepten heeft, of nieuwe recepten die jij leuk vindt. Maar dat heb ik niet, uh, niet gezien. Dit is dus alles wat ik aan instellingen te bieden had. Ik ga terug naar home. Vandaag. Nou, het verhaal met over uh, dat programma, dat vlogje neem ik aan wel. Daar kun je gewoon. Um, een disclaimer staat erin. En wat versienummers en dat soort zaken. Uh, bij vandaag. Tik ik dubbel. 15 minuten 25. Zo, het gaat hard. Hij moet daar even over nadenken. Rode oh, kool met speculaaskruiden en jamme, jamme, jamme, jamme. Dat klinkt heel erg lekker. Uh, je kunt ook horen dat dit een webapp is. Als er oriëntatiepunten in een app zitten, of op een appscherm, dan is het echt een, uh, een webapp. Dus een soort internetpaginaatje wat je eigenlijk ziet. Ik veeg naar rechts. Rode kool met speculaaskruiden en gevolgte. Hoofdgerecht. Nou, hij vertelt hoeveel personen het is en ja, 30 minuten alle dingen die bij gerechten horen. Opgeslagen in mijn recepten. Koppeling einde van oriëntatie. Er staat een opgeslagen in mijn recepten met een loze koppeling erachter. Als ik die koppeling dubbeltik, dat zal ik me even doen. Hoofdgerecht. Oh, sorry. Koppeling, einde van de koppeling, einde van oriënten. Daarmee zet ik dit recept in het lijstje van mijn recepten. Grijs. Dan nou doen ze hier wat raars. Ze hebben hier, onderin hebben ze een aantal knoppen staan en iedere knop wordt voorafgegaan door een grijs knop zonder verdere uh, toestanden. En soms gebruiken programmeurs grijze knoppen om andere knoppen op zijn plaats te zetten. Het, het is een beetje een loze actie vind ik altijd, maar het komt wel vaker voor. Dus ik heb eerst een grijs knop. En dan heb ik een... Geselecteerd. Recent dag Dan... Recept van de dag. En dan veeg ik weer door. Grijs. En dan heb ik een. Winkelwagen. Winkelwagentap. In de winkelwagentap. Kom ik bij de terugknop, veeg naar rechts. Boodschappenlijstje. En heb ik daar het boodschappenlijstje? Einde van Oriëntat. 1-0-IGNA. v 1 spic ma 1 en zo verder. De Terugknop. Grijs. Knop. Recept VD dag Grijs geselecteerd. Winkelwagen tap. 2 van 5. Grijs, tap, bereiden, tap. Daar heb ik bereiden tap. Verander overvoer op 180 graden TXC. Okay. Dus dit is een beschrijving van hoe je het moet bereiden. En er is ook nog een video videootje van. En als ik die dubbel tik, dan gaat dat soms wel en soms niet lopen. Ja, in dit geval geloof ik. Wel. Die rode kool die snijd ik dan heel fijn, soms ik het ook eens grof hoor, het is ook net hoe de energie van de bief is om het zo maar te zeggen, maar te grof vind ik niet zo lekker. En dan stop ik hem even, want hoe je rode kool moet maken dat kun je dan verder zelf bekijken. En ik dubbelt ik de greekknop. Het zijn filmpjes van ongeveer 3,5 minuut. En ze zijn uh, ja, wel grappig om te bekijken. Ik vind het wel uh, wat leuks erbij. Knop. Knop. Dat was één recept. Als ik nu oh, terug ga naar de home knop. Vandaag. Knop. Heb ik zo'nzelfde verhaal voor de recepten van de afgelopen week. Instellingen. Knop. Oh, kom hier. Vandaag. Klopende week 25%. Procent. 30 procent, 25%. Procent. Dat is de luchtklam. De Deze. Ook die moet hij ophalen van internet. Deze week. Einde van de oriëntatiepunt. met mango -tovo spiesjes. Koppling. Tompoensoep met mango tovo spiesjes. Ik denk niet dat mij dat een, uh, een hele lekkere set lijkt, eerlijk gezegd. Speciboden fantasie, koppling. Nou, er staat dus gewoon een rijtje wat je kunt dubbeltikken. En dan heb je dezelfde opties als die je bij de, uh, het recept van de dag hebt. Ik ga weer terug naar home. Vandaag, afgelopen week, mijn recepten. En bij mijn recepten heb ik een lijstje van recepten. Deze. Mijn recepten. Einde van oriëntatie. Bener ik zet de voor in. De Einde van de oriëntatie. De van de ori nou, er staan nu helemaal geen recepten meer in. En dat is grappig. Ik dacht dat ik hem erin gezet had. Maar als je dus die koppeling onder de... Um, rode kool tikt... dan komt hij in het lijstje te staan. En als je in het lijstje bent en je typt weer op dezelfde koppeling... oh, misschien had ik hem al wel ingezet... dan gaat hij weer uit het lijstje. Dat zal ik nog heel even kijken of dat... Deur. Ga ik even naar het recept van vandaag? Vandaag knop. Vandaag knop. Bezig. Rode kool met spin. Gevolgde. Hoofdgelegd. 4 ja, heb 30 minuten. Geselecteerd. Dus grijs. Koppeling. Opgeslagen in mijn recepten. Koppeling. Einde van oriëntatiepunt. Dat was die loze koppeling. Die tik ik dubbel, daar hoor je verder niks van. Ik ga terug naar home. Ik ga naar. Van over 24 keer gaan. Mijn recepten. En dan nou wordt hij gewoon geacht in te staan. Opgeslagen. Nou, dit wil ik maar even niet. Ik wil daar niet nu heel veel tijd aan besteden. Maar uh, ik heb het ook wel zien werken. Dus misschien dat ik gewoon ongeduldig ben. Of net niet goed genoeg gekeken heb. Oké, okay, recepten zat. Zijn er nog toevoegingen of vragen? Ja, toevoegingen. Ten eerste, het is in, als je hem downloadt is hij gratis. Maar als je uh, mijn, in mijn, mijn recepten op, wil opslaan. Dan uh, moet je 79 cent betalen. Uh, dat is... Uh, alles sinds de moeite vind ik, maar ja goed, wie ben ik? Uh, en het is bovendien zo dat uh, als je op die koppelingen hebt geklikt, dus bijvoorbeeld op uh, boodschappenlijstje of zoiets winkelwagen zo, dan uh, kom je meestal, uh, als je gewoon doorveegt, kom je meestal meteen bij het tweede recept terecht, het tweede ingrediënt terecht. Als je het helemaal wil zien, dan is het het verstandigste om even nog een keertje naar links te vegen. Dan heb je het hele lijstje. Maar je krijgt de hele ingrediëntenlijst ook nog een keer te zien bij bereidingswijze. En als je bij de bereiding uh, bent en uh, je wil dat uh, achter elkaar doorlezen... dan is het net als bij alles wat je achter elkaar doorleest, dan veeg je met twee vingers omhoog. En dan leest hij de hele tekst van de bereiding, inclusief uh, de hele ingrediëntenlijst, leest hij voor... Daarbij komt uh, dat je ook nog recepten kunt delen. Je kunt ze uh, versturen naar, nou ja, naar jezelf of, uh, of naar je computer. Dan krijg je een link in een mailtje. En uh, met die link kom je dan op de site van 24 Kitchen. En daar kun je dan het recept uh, vinden en eventueel uh, bewaren en uh, nou ja, kopiëren, weet ik alles. En je kunt het ook twitteren en ik neem aan, ik ben niet bij Facebook, maar ik neem aan ook uh, naar Facebook sturen. Uh, dat is voorlopig, geloof ik, even wat ik erover zeggen wil. Ik weet niet of er nog mensen iets willen weten. Oké, okay, uh, het tweede verhaal is uh, het leuke verhaal van Nens. Nens uh, brandt me los. Astrid, bedankt voor de toevoegingen. Je kon het inderdaad delen, dat was ik in de uh, ellende vergeten. Oké okay, Nens, wat voor leuk verhaal had jij verzonnen of gevonden? Oh, dan moeten we even vragen of er nog iemand wat Heeft, Dirk. <laughs> Heeft er nog iemand wat? Dat was bijna vergeten zeg. Dankjewel Alwin. Ik wou alleen maar even zeggen dat het een themakanaal is. Ook in Nederland. Het heet gewoon 24 uur kookkanaal. Ik weet niet precies, maar het wordt niet in Amerika uitgezonden. Maar het is gewoon ook hier een themakanaal. Oké, okay, dankjewel. Heeft er nog iemand wat? Goed, dan gaan we door met Nancy. Nancy. Brand maar los. Uh, nou, ik heb even twee kleine dingetjes op. Opgezocht, of tenminste heel snel sinds gisteren kunnen opsnorren. Even kijken of ik hem goed neerleg. 228, 28, pondt vrienden om. De allereerste die ik uh, wil laten horen is even Fing. F-I-N-G. terugknop. Ving uh, is een programma waarin je kan zien um, wat voor apparaten van jouw wifi gebruik maken. Nou, je kunt er vast nog meer mee, uh, maar ik vond dat wel interessant om te kijken of er geen uh, rare mensen op mijn uh, wifi-netwerk zit, wifi zitten. Um, het enige wat je hoeft te doen is uh, de app te downloaden en eigenlijk uh, in gebruik te nemen. En dat is het. Ik ga even laten horen wat je op het beginscherm ziet. Back de back terugknop. De back terugknop. De knop. Nou. Refresh knop. Cyborg. Nou, Cyborg, oftewel Cyborg is mijn uh, wireless netwerk. 5 slash 5. 5 van 5. Wireless netwerk. 1 bond ago. 192.168.178.1. Frits. Box, AVM. 0024. FB. 7 Oké. Wat je nu hoorde was het IP-adres dat hij in gebruik neemt en mijn, uh, mijn router, de Fritsbox en van welk bedrijf dat is en wat het MAC-adres van het apparaat is. 192.12.192.168.178.194, iPad van Bertie Meus, Utrecht, Frits, Box, Apple, 44, 62, 69, 82. Nou, dit hetzelfde, maar dit is dan de, de iPad van Bartimeus die hier in hangt. Um, ik vind het een handige app om eens af en toe te kijken van wat er nu eigenlijk in mijn uh, netwerk hangt. Ik laat de mic weer even los om te horen of er nog vragen zijn. Kun je ook meer info over die apparaten krijgen als je ze dubbeltikt? Of uh, is het gewoon een lijstje en z -z zit en uh, zit? Nee, natuurlijk als je erop uh, entert krijg je nog wel wat informatie. Maar wat ik al zei. 68. Ik loop er even door, ik heb er een aangeklikt de iPad. Hij geeft eerst het IP-adres. Mac-adres. Apple. Defender, oftewel uh, Apple, de bedrijf. Naam. Iemand van Nederland. Naam. Nood is op. Ik, ik weet te weinig hiervan, maar nood is op. Versien. Twee avisters. Tweeduizendvijf. En wanneer die voor het eerst gezien is? Log. Dan is er ook nog een logje. Ik zal er even op dubbel klikken. Finkbox recreated. De log cancel. Log. De log of even zes maanden toe. uw toren viste buizen of finkbox. Oké, okay, hier staat dat als ik de log wil zien, dan moet ik geregistreerd zijn bij Thinkbox. Cancel. Nou, dan kun je vast zien wanneer er ingelogd is en niet ingelogd is enzovoort. Scan services. Scanservices. Scanservices. Services. Dan laat hij zien welke services er op zijn. Nou, hij gaat het nu zoeken. Nou, dat zijn er heel veel, dat, zijn er, dat is, dat is wek, terug, dus nul op dit moment. Wek, terug, Wake on LAN. Even hoe je dat mag uitspreken. Wek, terug, wek, Breng terug, mij terug knop. bij het overzicht. Wek, oh, weer even naar Cyborg. Zorg. Terugknop. 192. Weg. Terugknop. Delete from the list. En delete from the list, ik kan hem ook nog verwijderen. Wek, um, terug, er wek, zitten terug, uh, onderin zitten ook nog wat knopjes, searchknop. Search Composite. Uh, compose knop. Action knop. Action knop, als ik daarop klik. Dan krijg ik een uh, e-mail met alle gegevens, IP-adressen, MAC-adressen enzovoort, apparaten. In een mailtje en dan kan ik dat eventueel mailen. Knop. Verwijder knop. Verwijder concept. Settings knop. En dan heb ik nog een settings knop rechts onderin. Knop. Reverse DNS. Reverse DNS kan ik aan of uitzetten. Max network size. Wat specifiek. Maxima, uh, maximale network size, oftewel Hoe uh, uh, nee, noem je dat? Uh, nou, hij is hier niet gespecificeerd, dus uh, dat geeft hij niet aan. Maskadresses. Maskadresses, geen idee wat het is. Edit services. Edit services. Soort IP-adres. Uh, Soort bij IP-adres, dus ik kan hem uh, sorteren op IP-adres, MAC-adres of wat dan ook. Waar het is? About is app, nou dat zal de help zijn. Finkbox account. En een Finkbox account die ik er eventueel aan kan hangen. Volgens mij is dat een beetje wat erin zit. Nee, terugknop. Oh, dat is echt een leuk ding waarmee je even snel je netwerk door kan loeren. En denken zij dat dat met allerlei netwerkmodems werkt of is dat specifiek bij jouw modem? Nee, dit is geen uh, specifiek bij mijn modem uh, ding. Dus uh, als het goed is moet je met uh, allerlei uh, routers uh, moeten, uh, kunnen werken. Ja, ga ik zeker halen. Vind ik een leuk ding. Zijn er andere opmerkingen of vragen over Ving? Ja, eventjes inderdaad de, de naam. Precies hoe, uh, hoe, hoe schrijf je hem? Fin? F-I-N-G. Ving. De F van Ferdinand. Oké, okay, dan ben ik weer aan de buurt. En dat gaat deze keer om 50 languages. En het doel van 50 languages is, is, is het, uh, het leren van taal. En dat hebben ze, vind ik, echt heel grappig aangepakt. Dat doen ze met een woordenkaart of een woordenlijst. Waarbij je ook de woorden uitgesproken krijgt. En dat doen ze voor een enorm aantal talen. Vandaar het woord 50 languages. Ik dacht dat ze het voor 40 talen deden, maar dat weet ik niet zeker. Um, en er zit ook een soort leerplan bij waarbij je woorden die je... Wil kunnen bewaren, net als bij de recepten, gewoon op je eigen woordenlijst kunt zetten om ze te blijven oefenen. De, de tabbladen: 1 van 4. Leerplan: 2 van 4. Dat is het leerplan. Waarom hij nou weer wat had? Geselecteerd. Uw resultaat: Tap. Ander: Tap. 4 van 4. Ander: Dat is een soort instellingen tab. Waarom ze het dan niet zo noemen, dat weet ik niet, maar oké. Okay. Ik kijk van bovenaf. Select Languages. Select Languages. Als ik die dubbel dubbeltik. Attentie. Deze gratische toepassing bevat 30 lessen. De volledige versie bevat 100 lessen. u het te gaan in. Dus ik heb nu een gratis versie van 30 lessen. Ik kan upgraden naar een versie van 100 lessen. En dat kost voor één taal kost dat 2... 2 Amerikaanse dollar. 2,99. Dat is volgens mij 1,89 euro. Maar dat weet ik niet zeker. Uh, en als je alles wil kopen kost dat iets van 7 euro of zo. Koop alle talen. 9 Amerikaanse dollar. 99. Niet nu. Knap. Nou, niet nu. Oké. Okay, dat is goed. Yes, nummer. Koptekst. Ik ga nu onder. naar die andere tab. Select languages. Verwijder audio bestanden. Select languages. Select languages. AS Afrikaans. En nu was dat, dacht ik, eerst de taal die ik wil leren. En vervolgens komt de taal die ik wil spreken. Die ik spreek, sorry. Dus ik ga nu naar Engels. AE, BE, BG, bn, BS Bozanski, CS16, DADATSki, Duits, EL. Er zit echt, nou, de duvel is oude aan talen in. Ook in het Tsjechisch en Macedonisch en weet ik veel wat allemaal. En Engels. En E, N, Engels. Die tik ik. Ik spreek. Ik spreek. Koptekst. Ik spreek. Koptekst. Nou, dat is Nederlands. Nu schuif ik een paar keer met drie vingers naar boven om die lijst wat. Rij 9 tot en met 18 van 44. Rij F. 6. Die mag nog een... Rij 18 tot en met 27 van 44. KA KO. K, O. L, T. L, T. L, T. L, NL, Nederland, NL, NL, NL, NL. NL Nederlands. NL Nederlands. Language selection saved. Oké. Oh. Language selection saved. Deze gratis toepassing bevat 30 lessen. De koop enkel Engels. Twee en ik koop alle talen. Niet nu. Vindt koop alle talen. Hij wil ze wel heel graag aan mij verkopen. Nu krijg ik een scherm waar ik tabbladen heb. En dat is opgebouwd uit lesnummers. Lesnummer. Context. Restoren. 1, 031 040. En dit zijn dus 30 graad slessen en volgens mij pakken ze er zomaar een stuk of wat. Dus ik doe nu 061. Die doe ik dubbeltikken. Attentie, share. VT, knop. Fasebank. Cancel, knop. Inhoud. Vraag en stellen 2. Ontkenning 1. Ontkenning 2. ...processief pronomen 2. Vragen stellen twee. Die les kies ik even. Vragen stellen twee. Woordenlijst. Die lessen zijn ingedeeld in een woordenlijst. Ik sta op 2 liter water vandaag, geloof ik. Flashcard. Een flashcard. Daarmee kun je woorden uit de woordenlijst kopiëren naar de... Naar je leerplatform, naar je. Hoe heet dat ding? Leerplan. Naar, naar je leerplan. woordenlijst knop. knop. knop. Er is een soort test waarbij zij een woord uitspreken of schrijven. En dan moet jij het Nederlandse woord daarbij kiezen. Knop. Language geoquiz. De language en geoquiz is helaas niet toegankelijk, want dat is zijn met kaarten geselecteerd. Maar de rest gaat prima. Ik ga nu naar woordenlijst. Vragen stellen twee, asking questions 2. Asking questions 2. Ik heb een hobby. Ik heb een hobby. Mm, Dan dus, Ik heb een hobby en I have a hobby. Uitgesproken op het Nederlands. Speaker button. Met daarnaast een a hobby. I have a hobby. Die speaker button kwam er dik tussendoor. Ik heb geloof ik bij deze regel. Speaker button. Nou, of nog eentje verder. Een Even kijken hoor. Speaker button. Heb je een hobby? Speakerbutton. Oh, nou, dat is misschien verdwenen. Maar um, volgens mij is het ook zo dat als je die speakerbuttons... Uh, ...een eigen label geeft van twee spaties bijvoorbeeld... ...dat die dan... ...plek terug 63, 63, button knop. Vragen stellen twee als... Knop. Ik, oh, heb ik heb een hobby. Als ik die... Ik heb een hobby. Speakerbutton. Button even een ander label geven door uh, met twee vingers dubbel tikken met het laatste vasthouden. En dan Spazie. zet ik er twee spaties in. Spatie. Oké. Okay. En ik bewaar hem 50 lijn, dit de luchtknop. vraag Vragen stellen, knop. Ik heb een hobby. Speaker Button. Knop. Ik heb een hobby. Speak. Record sound. Knop. Ik tennis. Die play tennis. Record sound. Speaker butter. Nou, het is rust vandaag geloof ik gewoon geen zegen op. Um, die speaker butter moet je dus ook inderdaad door spaties kunnen vervangen. En dan praat hij gewoon niet door je Record Knop. ding heen. En speaker butter. Knop. Ik heb een hobby. Ik ga het nog één keer, A pro één keer proberen. Attentie. Hoofdletreden. reden, Spatie. Spans. Hoppa. Leegbrengen tekstveld. Annuleer. Bewaar. Knop. 50 linkages. Vragen stellen 2. Ik heb een hobby. Speaker button. Rekoor Ik tennis. Oké, okay. het <laughs> zit er nu gewoon niet in. Het zei zo, het, het, het zal wel zo'n dag zijn. Speaker button. Tennis. I play tennis. Je kunt uiteraard de spraak uitzetten voordat je dat doet. Maar dan moet je dus twee keer met drie vingers tikken. Dan dubbeltikken met één vinger. uit. Where is the tennis court? Where is the tennis court? En dan kun je de spraak weer aanzetten met dubbeltikken. Op deze manier kun je dus woorden leren. Nou, ik loop even met een behoorlijk tempo die rest van die app door. De flashcard, daarmee kun je door de 20 woorden heen lopen. En met de spotlight knop kun je ze op het leerplan zetten. Next, tekstveld, tekst 40x40, Speaker button geselecteerd. Next. Je kunt met Next naar een volgende gaan. Naar bijvoorbeeld deze. Textveld. Text 40 Geselecteerd. I Dan wordt die uitgesproken. I have a hobby. En die kun je met de flashknop. knop Spotlight-knop Spotlight bedoel ik. Attentie. Gekopieerd naar het leerplan. Na het leerplan gekopieerd. Ik dubbeltik oké. Okay. Oké, okay. knop. 1 slash 20. Dus dat kun je bij de flashcard. de Dan hebben we hier ook nog de knop. Take test. Knop. De taketest. Take flashcard. Take test. En bij de taketest wordt er een woord neergezet op het scherm of wordt uitgesproken en er komen een aantal alternatieven onder die je moet kiezen. Insluitstien. tekstveld. tekst hoe de translation? Text 40 x 4. Speaker button knop. Where is the, soc oh, so you have the soccer field? Where is the football field? Oh, zij you have de soccer en de football field. Ik kreeg nu naar rechts. Waar is er een voetbalveld? Nee, dit is de eerste keer. Ga naar de oude binnenstad. Waar, waar is er een voetbalveld? En zo verder. Dus dat zal deze wel zijn. Hij waar wordt is er een voetbalveld? Op het scherm wordt hij groen. Dat zie je helaas niet. Dus je moet elders dan jouw resultaten gaan bekijken volgens mij. Um, daar komt de volgende al. En uh, dit is het onderste resultaat van de volgende vraag. Wij werken maar vijf dagen. Mag ik een betalingsbewijs? Geselecteerd. English, nou, Zo kun je dus dat niet alleen van het Nederlands naar en het Engels, maar ook van het Spaans naar het Engels of van het Nederlands naar uh, het Frans, Doors, Noors, Deensk, uh, Duits of wat je maar bedenken kunt. Even kijken, wat hebben we nog? Leerplan, dat leerplan, 4. daar komen woorden op te staan die je wil blijven oefenen. Dan moet hij altijd een poosje over nadenken voordat hij dat geladen heeft. Mensen. Mensen. Speaker button. 63. Speaker button. Dan. Van Ik vind het niet zo heel erg dat die uh, speaker button daar doorheen knalt, want die mevrouw die hoor je er toch nog achteraan. Dus hier staan, oh, hier staan een aantal woorden gewoon op die lijst die je kunt onthouden. Er moet ook een manier zijn dat je dingen in kunt spreken, maar die heb ik tot nu toe nog niet kunnen vinden. Daar ga ik zeker wel onderzoeken, want op zich is dat wel grappig. Um, maar je hebt ook een resultaat en dat kun je publiceren op Facebook of Twitter of wat je daar maar in wil. Uw resultaat verwijderen knop. FB 20 VASVOK. Trump Facebook eisen en Twitter, icon en Twitter-icon. Ik had ook gehoopt dat hier dus een audioverhaal in zou zijn. Maar dat is er dus gewoon niet. Dus wat je af kunt spelen en uh, dat je dus dingen. Dat je, nou, dat je dingen moet naspreken en dat je dat kunt beluisteren met de goede uitspraak en jouw uitspraak erachteraan. Maar daar kom ik nog op terug, want volgens mij, ik zag net ook ergens een recordknop voorbij komen. Euh, zou dat echt wel moeten kunnen? 16 uur 2. Statusbalk onderdeel. Oké, okay, ik geef de mic vrij voor vragen. Goed, we waren dus geen vragen, dat is uiteraard ook prima. Dan hadden we nog wat dingen die uh, we doorschoven. Tot het begin van het, uh, vanuit het begin van de chat. En één was de vraag van Ruud, geloof ik. Ja, inmiddels zijn het er twee. Maar het zijn twee heel verschillende dingen. Ik probeerde dus de uh, chat van de vorige week uh, te downloaden. En dan kom ik op die site van Blink Magazine. En dan zie ik daar een link staan. Maar downloaden, hou maar. En geef jij gewoon enter op die link? Of wat, uh, wat doe jij? Nou, ik ga erop staan. En dan met uh, de applicatietoets probeer ik... Uh, te opslaan als, maar dat uh, dat gaat dus niet. Het enige wat ik dan krijg is zo'n HTML-pagina. Ja, daar heb ik natuurlijk niks aan. En lukt dat met andere podcasts wel of lukt dat gewoon helemaal nooit? Nou, ik, eh, op deze site ben ik nog niet zo bekend. Want eh, het is een van de eerste keren dat ik hem echt rechtstreeks van de site kopieer. Ik zit niet meer op dat forum, dus die links die daar verschijnen, die, eh, want die kon ik wel eh, downloaden. Uh, mens, heb jij enig idee wat er aan de hand is met die podcast? Wat uh, Ruud vraagt. Uh, nou, eigenlijk is er niks aan de hand, moet ik eerlijk zeggen. Je kan hem gewoon downloaden met je rechtermuisknop. Alleen uh, het ligt eraan waar je dat doet. Uh, als je dat doet, zeg maar vanuit uh, de eerste pagina waar je ook ziet, waar je alle uh, iPod of waar je alle podcast I, van iAsk ziet. Als ik daar op podcast iAsk 35 druk, dan zie ik zeg maar. Uh, de datum van de, van de podcast en ik zie de tips, de vragen en de onderwerpen. En als ik daar op de linker uh, podcast druk, dan kan ik met mijn rechter muisknop hem gewoon downloaden. Oké, okay, maar dat zou dan inderdaad ook wel de oplossing kunnen zijn. Want dan zit ik waarschijnlijk gewoon op de verkeerde plaats of zo. Ja, waarschijnlijk één pagina te vroeg. Dus je moet nog één pagina doorklikken en dan krijg je pas de werkelijke podcast uh, te zien als ik die uitleg zo uh, beluister. Ja, ja, nou goed, gaan we dat proberen. Ja. Oké. Okay, uh, en dan had ik nog een tweede vraag, maar uh, ja, misschien kan dat heel kort. Um, dat gaat over 9292-OV. Um, je had tot voor kort die 9292-OV-Pro. Die roept dat hij er binnenkort mee uitscheidt. En uh, hij suggereert dat je hem moet upgraden. Of updaten, het is maar hoe je het bekijkt. Um, maar volgens mij uh, is er gewoon sprake van een compleet nieuwe app... En dan nou is mijn vraag, ik heb hem inmiddels gedownload, maar ik gebruik dat allemaal niet zoveel. Maar mijn EGA gebruikt het wel en die heeft er allerlei gegevens in die oude app hangen. Als ze nou die nieuwe download, is ze waarschijnlijk al die gegevens kwijt. Of wordt dat overgenomen? Weet iemand dat? Wordt niet overgenomen. Uh, en dat kan ook niet. Je kunt bij... Uh... Het concept van de iPhone of iPad of uh, i-dingen ...kun je niet vanuit de ene applicatie overnemen vanuit een ander. Ik weet niet waarom ze hier geen update van gemaakt hebben. Uh, wat ze nu gedaan hebben... ...dat uh, je een mijn um, 9292 account aanmaakt... ...daarmee kun je wel eventueel gegevens naar andere apps overnemen. Maar je kunt dus niet de 9292 dingen laten overnemen van... 9292-OV-Pro. En die schijt er dus binnenkort uit, begrijp ik, hè? Ja, dat zeggen ze inderdaad. Maar ik weet niet wat binnenkort is. Um, de organisatie wordt momenteel benaderd om te kijken of ze bij een volgende update... de ding toch iets toegankelijker kunnen maken. Het gaat allemaal wel, maar het helpt uh, niet over. Zeker het opslaan van reizen, wat je vroeger makkelijk kon, dat uh, is nu... Redelijk lastig om die weer terug te krijgen. De wisselknop ben je kwijt en je kunt ook geen reizen meer in je agenda zetten. En dat vinden nogal wat mensen redelijk jammer. En ja, hoe lang het duurt voordat die oude app niet meer bruikbaar is, daar zijn ze niet helder in. Nee, ik snap het. Maar de, uh, wat je zei over die beperkingen, dat, dat geldt dus voor die nieuwe app. Dat je daar allerlei dingen niet meer mee kunt die je met de oude wel kunt. Ja, bij die oude had je zo'n knop wissel dat je dus snel de terugreis kon berekenen. Uh, wat ze bij die nieuwe app gedaan hebben, is dat je. Ja, nee, sorry. Het antwoord is inderdaad ja, dat ging over die nieuwe app, dat hij dat niet meer kan. Nee, oké, okay, het kan maar duidelijk zijn. Nou ja, dan moeten ze voorlopig uh, ze allebei maar laten staan totdat die oude uh, ermee ophoudt. Ja, dat zullen ze wel redelijk snel doen, neem ik aan. Ze zitten niet, niet te wachten op dubbel app-onderhoud, uh, volgens mij. Oké, okay, um, Al van Alwien hadden we geloof ik ook wat naar achteren geschoven. Volgens mij is Alwien weg. Ik dacht dat ik iets zag langskomen dat zij de room geleft had. Is goed, dan gaan we gewoon verder. Zijn er andere leuke dingen die we gevonden hebben van de week of uh, die anderszins het vermelden waard zijn? Um, allereerst uh, wordt er een vraagje in de chat gevraagd over uh, die V-dictation. Uh, dat zou jij vorige keer nog een keertje bekijken. Ik weet niet of je dat nog hebt gedaan. Ik heb hem wel gedownload, ik heb het nog niet bekeken. Ik had gehoopt dat uh, ik gedurende jouw verhaal het even kon bekijken. Maar je had deze keer zo'n interessant verhaal over netwerken, wat ik zeker even mee wilde kijken. Dus ik heb er nog niet naar gekeken. Dat is niet aardig van mij, maar het zei even zo. Want... Soms dan wil de App Store gewoon niet. En soms wil hij wel. En net vijf minuten voor, uh, drie uur wilde hij eindelijk. Dus ik heb hem erop staan en ik kijk ernaar. Oh, Oké, okay. um, en wat ik net eigenlijk zei was, uh, ik had twee dingen voorbereid voor vandaag. Maar uh, dan moet dat maar tot volgende keer wachten, denk ik, hè? Als dat, dat heel leuk is, dan uh, wil ik jouw voorbereidingstijd... Uh, je mag van mij er zelf kiezen. Als jij zegt, van ik gooi het er nog even door, dan is het prima. je hem liever bewaren voor volgende week om dan wat minder voorbereiding te hebben. Want dan is Tom er ook niet te moeten, we hem ook met z'n tweeën doen, geloof ik. Dan vind ik dat uiteraard ook helemaal goed. Uh, laten we eerst even de vragen uh, doornemen. Misschien zijn er nog mensen met vragen. Als we dat uh, gewoon eerst doornemen en als er dan nog uh, fut is, dan kan ik de mijne nog doen. Anders tot volgende week. Oké, okay, zijn er nog vragen of andere dingen? Ja, ik had nog wel een uh, opmerking over de App Store. Uh, ik heb zojuist geprobeerd dat netwerkverhaaltje uh, te downloaden. Toen kreeg ik eerst die vragenwerk uh, die jij kreeg over die beveiliging die je moet verhogen door drie vragen in te vullen. Ik heb dus inderdaad ook gekozen voor, nou uh, even nog niet. En dat accepteerde hij gewoon, dat in de eerste plaats. Maar toen kwam er wel iets geks, want ik probeerde dus dat netwerkprogramma te downloaden. En toen gaf hij uh, als eerste het idee dat hij dat keurig aan het doen was. Maar vervolgens was er ineens een melding van, ja sorry het gaat nu even niet. Uh, pech had een andere keer beter. Nou ja, zo zei hij het niet, maar dat, uh, dat is de strekking van het verhaal. Dan had ik nog een tweede vraag over de App Store. Jij had het er in het begin ook eventjes over. Uh, dat je in de App Store uh, inderdaad, uh, je had drie knoppen, waren het eerst. En die gaven dan details en uh, recensies en uh, gerelateerd. en Nog iets geloof ik. Die deden het inderdaad in het begin niet, maar nu schijnen ze het wel te doen. Het zijn nu ook tabbladen geworden, dus je selecteert een tabblad en dan krijg je daar de informatie op. Maar wat ik eigenlijk wel mis is het feit dat je als je vroeger een app opende waar een update van was, dan kreeg je eigenlijk een heel simpel schermpje en daar stond alleen maar in wat er aan verbeteringen was. En dat deed ik eigenlijk altijd wel, omdat het eigenlijk wel interessant is om te weten wat er nou verbeterd is in een app. En dat mis ik nu eigenlijk nog. Moet ik je helaas het antwoord op schuldig blijven? Weet ik niet. Uh, want ik heb nog geen updates daarin gezien. Uh... Ja, je hebt inderdaad nou geen echt update tablet meer. Nee, weet ik niet. Daar ga ik nog uh, opschrijven voor je aan de kijken. Maar de App Store hebben dus nog wel ten elfde uur, geloof ik, nog enigszins bijgebutst. Want dat, uh, dat was nog veel erger wat uh, de verhalen ons wilden doen, geloof ik, vlak voor de update van iOS 6. Wat ik wel als verschil ook heb gezien, trouwens, is als je op een app dubbeltikt, dan krijg je zo'n zo plaatje van die app. En dan heb je een stukje hoger een uh, prijsknop. En dan heb je dus of gratis of een prijs. En bij een prijs zegt hij koop-app, en bij gratis zegt hij installeer-app. En als je dat dubbeltikt en je wachtwoord ingevuld hebt, kwam ik laatst terug in de App Store. En toen werd die knop open app. Dus dat je hem dan weer dubbeltikt en dan kom je inderdaad in de app. En zo zullen er zullen nog wel meerdere dingen veranderd zijn in die App Store. Het is uh, niet voor niets een update van 5.1 naar 6.0. Dus daar gaan de, dat zijn meestal grote stappen die er gemaakt worden. En zij vinden dat de Kata-app daar belangrijk in is. En ja, dat gaat niet zo goed met de Kata-app van Apple, geloof ik, voor model. Maar okay. ja, Dat van die App Store, dat herken ik inderdaad wat je zegt. Dat je dan open app krijgt, die knop. En wat ook heel handig is, vind ik, want dat was vroeger niet zo. Dat als jij een paar updates hebt staan en je gaat die doen. Want vroeger was het dan zo, want ik doe ze één voor één. Hè, zoals ik net al zei, ik wil toch even zien, wat is er nou aan vernieuwingen. Dan uh, gaat hij dus uh, niet uh, ineens naar het, de pagina waar de laatste update de app staat. Want dat deed hij vroeger. Hij gaat nu netjes gewoon blijft hij in de app store. En dan kun je dus verder gaan met het vergaren van informatie over die andere updates. En dat is ook heel handig vind ik. Ja en voor uitsluitend updates hoef je geen wachtwoord meer in te vullen. Dat is ook wel slim bedacht. immers. je hebt de app al. Dus ja je kunt geen losse updates kopen. Dus waarom een wachtwoord invullen. Ik vind het ook een mooie... Nog iets. Oké, okay, zijn er nog andere dingen? Of jij ja, had twee dingen, zei jij geloof ik? Hè? Nee, dit was het, want ik heb daarvoor twee opmerkingen gemaakt over. Uh, wat was het? Ja, nee, dat was het, volgens mij. Ja, ik. Uh... Ik had het net over die, die, uh, dat dossier van, uh, van Daniel. Dat, had, dat was de vraag van Alwin. Of de opmerking over dat die symbolen en zo verdwijnen. Dus dat is misschien toch handig om dat eens op te halen. En verder heb ik uh, ontdekt dat je... Maar misschien weet iedereen dat al lang, hoor. Uh, als je in, uh, in iTunes een afspeellijst hebt gemaakt... Met een naam die eigenlijk niet helemaal goed is, dat, dan denk, heb je de, heb ik de, had ik de indruk van, ja, nou, dat is dan jammer dikke pech. Maar die een naam kun je dus veranderen met F2. En uh, uh, aanvullen, in, dit, in mijn geval aanvullen, maar op de computer uh, moet je hem gewoon laten zoals hij was. Want als je dat daar ook verandert, dan uh, synchroniseert hij niet meer mee. Dus uh, dat, dat moet je allemaal maar weten. Ja, dat klopt inderdaad. Ik kan iTunes hem niet meer vinden. Daar hebben we een poosje naar lopen zoeken wat het ook alweer was. Oké okay, Nens, uh, dan stel ik voor dat jij het verhaal de volgende week doet. Het is nu weer kwart over vier. Het hoeft ook niet altijd half vijf te worden wat mij betreft. Uh, dus als er nog mensen wat korts hebben, dan vind ik dat toch hartstikke prima met de valrepen en zo. En anders wil ik gaan afsluiten voor deze week. Nou nog eventjes, want nu ben ik het spoor toch even kwijt met het verhaal van Astrid. Die heeft het, op het over het hernoemen van een playlist met F2... En dan heb je het volgens mij toch echt over een PC. Want het volgende wat ze opmerkte was dat je dat niet op de PC juist moest gaan hernoemen. Dus toen, nu ben ik het spoor even, even bijster. Oké, okay, we zullen even kijken of we het spoor terug kunnen rollen. Uh, die playlists hebben op twee plaatsen ze een naam. Ze hebben een fysieke map in, op de PC. En ze hebben een naam uh, binnen in iTunes. En die binnen in iTunes kun je wel veranderen met F2 en maken daarvan wat je wil, maar de map in de pc kun je dat niet. Dus als jij bij spreken een cd importeert uh, in iTunes, dan krijgt hij uh, als je dat automatisch doet een vaste naam in de pc, maar dan wordt hij dus ook geïmporteerd in iTunes en dan komt hij in een losse playlist en de naam in iTunes van die losse playlist kun je wel veranderen en de naam in de PC, dus in uh, ja, waar staat dat spul? Uh, My Documents, My Music en nog een heel stuk verder. Daar staat de naam ook van die CD. Daar kun je hem niet veranderen, want omdat hij al geïmporteerd is in iTunes, kan iTunes hem dan juist net niet meer vinden als je die naam van die map verandert. Dat was eigenlijk het verhaal wat Astrid bedoelde volgens mij. Nou, dan heb ik het spoor weer helemaal terug, want uh, ja, dit, tot zover kan ik het nu ook helemaal volgen. Dank je. Ik ben eigenlijk ontzettend benieuwd wat Nancy nog voor ons had bedacht. Moet ik dat niet spannend houden tot volgende week? Of uh, wil je het echt weten? Ik wil het echt weten. Verbaast me helemaal niks. blad me los. Um, in iOS 6 kun je de alarmklok instellen met je eigen muziekje. En wat ik uh, ook wilde doen, dat wilde ik natuurlijk bespreken, maar ook dat je in je iTunes een uh, eigen muziekje kunt uh, verkorten en eventueel kunt toevoegen aan je iPad of iPhone om hem volgens als alarm te gebruiken. Dat is stoer, zou je nog eens wat misschien voor volgende week uit willen zoeken Nancy? Bij iOS 6 kun je voice-over in combinatie met die gestures gebruiken, zodat dus je eigen gebaren kunt maken. Misschien dat we daar wel iets mee kunnen om snel dingen te kunnen starten ofzo. Weer eens naar loeren? Ja, doe ik. En uh, sowieso uh, heb ik daar eens dus al eerder naar gekeken, maar toen was het inderdaad niet voice-over toegankelijk. Dus het uh, moet een makkie zijn om er nog een keertje naar te kijken. En daarnaast heb ik uh, ook een appje gevonden om gestures aan te maken en daar taken op aan te hangen. Uh, misschien kan ik die ook volgende week meenemen. Kijk, we lokken de mensen alweer naar het volgende week vragenuur. <lacht> Is goed. Dan uh, ga ik, ik afsluiten. Ik voel me niet helemaal... Uh... 100% top, dus dan ga ik zo gauw mogelijk naar huis. En ga ik jullie een goed weekend wensen. Groeten en een fijn weekend. Changing what it to be time. Still much to do, but it shall be. their movement.